9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De problemen op het spoor van afgelopen winter... zijn vooral veroorzaakt door een verkeerde werkwijze van NS en ProRail. Dat meldt de Telegraaf op basis van een intern rapport van de spoorbedrijven. In het rapport staat dat het personeel... dat de problemen met treinen en wissels moet oplossen... slecht met elkaar communiceert, verkeerde beslissingen neemt... en dat de computersystemen falen. Het grootste probleem zou in het handmatig omleiden van vertraagde treinen zitten. Minister Opstelte wil dat alle agenten de beschikking krijgen over een stroomstootwapen, een zogenoemde taser. De minister wil dat die in de standaarduitrusting van de politie wordt opgenomen. Arrestatieteams van de politie gebruiken nu al een stroomstootwapen. Dat is zo goed bevallen dat Opstelte wil dat alle gewone agenten ook een taser krijgen. Binnenkort start een proef om te kijken of dat mogelijk is. De NS gaat in alle treinen nieuwe toiletblokken plaatsen, ook in de sprinters. In de nieuwe toiletblokken zit voor het eerst niet alleen in WC, maar ook een urinoir in de hoop dat de toiletbril daardoor schoner blijft. De toiletruimtes worden als eerste geplaatst in de nieuwe dubbeldekkers, later volgen de andere treinen. Kan nog jaren duren voordat alle treinen van de nieuwe toiletblokken zijn voorzien. Exact een jaar na de dood van schrijfster Hella Haase verschijnen nieuwe verhalen van haar hand. In de bundel Maanlicht staan vertellingen die je op de 29 september vorig jaar overleden schrijfster niet meer kon vinden. In de laatste jaren van haar leven sprak de auteur met haar uitgever regelmatig over een map met verhalen... die nog ergens in haar huis moest liggen. Ella Hazen had er vaak naar gezocht en was bang dat ze de papieren... per ongeluk in de papierversnipperaar had gestopt. Voor het eerst staat een Zuid-Koreaanse artiest op nummer 1... in de Nederlandse megatop 50. Het gaat om Psy van het nummer Gangnam Style. Het nummer is onder meer bekend vanwege het opvallende dansje... waarbij de danser net doet alsof hij op een paard rijdt. Dan het weer bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag opklaringen, zo'n 16 graden wordt het. En morgen is het droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar is dicht... na een ongeluk bij de afrit Haarlem-Zuid. Het verkeer wordt daar ter plaatse omgeleid. Ook een aanrijding op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Daardoor in de file tussen Leusden-Zuid en Amersfoort, 3 kilometer. De rijstrook is dicht... In de regio Haaglanden, mogelijk op de N14, de Noordelijke Randweg, Den haag leidschendam Bij Voorburg is de weg in beide richtingen dicht en ook daar wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie. Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is bijna drie minuten over negen. Welkom terug bij de Nieuwshow. Wat gaan we doen? Over een klein kwartier bespreken we met Vivian Wassing het taalgebruik van nederrappers. Zoals Kleine Vieserik en Gers Pardoule. En daarna neemt defensiespecialist Chris Klept de Amerikaanse drone op de korrel. En om kwart voor tien gaan we op zoek naar talenten op het internationale zangconcours in Den Bosch. Mooi zo. Zometeen het nut van een lange wachtlijst in de zorg, maar we beginnen met de... Ja, met Arnhem. De Gelderse hoofdstad Arnhem veranderde gisteren in een heuse vestingstad. De herdenking van de slag om Arnhem was nog maar net voorbij. Of Arnhem stond op zijn achterste benen voor het volgende grote evenement te weten. Project X of Project X. Is maar net hoe je het wil. Naast de politie die massaal op straat was, vond het evenement vooral plaats op de sociale media. En dan met name Twitter. Daar bellen we even over met Thomas Boeschoten. Hij leidde eerder het onderzoek naar de rol van sociale media rondom project X in Haren. Goedemorgen meneer Boeschoten. Goedemorgen. En was Twitter in Nederland elkaar massaal aan het opjutten om richting Arnhem te komen en te feesten? Nou ja, ik heb er uh, vrij weinig van gemerkt. Oh. Dus werd, niet ja. veel, werd er niet veel over getweet en getwitterd? Nee, nee, nee. nee. De, ja, de, de paar tweets die, uh, die erover gingen, die, uh, dat waren met name grappenmakers eigenlijk. Ja. En, en er was één verslaggever van het RTL Nieuws. En het enige wat hij eigenlijk tweette was... Uh, ja, hij relativeerde eigenlijk wat er aan de hand was... en dat het met name over de politieacties. Ja. Maar verder, uh, ja, nou, het stelde echt, echt niets voor. Het stelde niks voor. Dus die gemeente Arnhem die heeft een noodbevel uitgegeven... Mm -hmm. Wat vind je daar dan van? Um, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen naar haren natuurlijk. Ja. En het lijkt me goed dat ze een signaal afgeven. Maar ja, het, het lijkt me niet echt dat het, uh, ja, dat het, echt, dat het echt nodig was. Verder. Maar goed, nee. ik snap het wel. Ik kan maar, me voorstellen. Ja, maar goed, want sommige mensen zeggen... Ja, je zou iets moeten verwijderen hè, van mensen die de boel opjutten. Mm -hmm. Stel dat dat, ja. Er, ja. Zou dat dan moeten... Um, nou ja, dat, dat lijkt mij uh, vrij zinloos. Um, kijk, uh, bijvoorbeeld Project Haren, uh, project X Haren uh, werd niet zozeer opgericht door mensen die de boel opjitten, maar gewoon ook door mensen die riepen van, nou laten we er een leuk feest van maken. En ja, wil je, dan mensen, wil je dan reacties gaan verwijderen van mensen die roepen, laten we er een leuk feest van maken. En dat is niet verboden. En ja, ik denk dat je dat toch vooral moet laten leiden door wat de wet uh, voorschrijft in dit geval. Is, is er nog iets wat echt onderzocht moet worden? Of is het eigenlijk wel duidelijk wat er nou aan de hand is? Namelijk gewoon een stelletje <lacht> jongens. die gewoon op een handige manier die sociale media uh, bereiken. de zaken mm -hmm. flink weten op te fokken en het loopt uit de hand. Dat kan je eigenlijk een ABC'tje noemen. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat er nog wel wat onderzocht moet worden, met name dat je na nou moet denken over hoe je hier uh, mee om moet gaan in de toekomst. Maar ja, kijk, uh, moet ik wel zeggen dat als je uh, Project X Arnhem vergelijkt met Project X Haren, dan zie je ook wel echt gigantische verschillen hoor. Dat zijn, wat dat betreft kan je het ook niet, uh, niet vergelijken. Dus in drie dagen is er veel geleerd door de autoriteiten? Nou, ik denk dat, vooral, ik denk dat je het anders moet zien. Ik denk dat er heel veel geleerd is door de samenleving. Kijk, uh, oh ja, wat dan? Nou, wat mij opviel bij Project X Garen uh, is dat, uh, dat mensen uh, elkaar echt opriepen en dat er DJ's waren die riepen van laten we meedoen en dat, nou ja, et cetera. En uh, bij Project X Arnhem zie je dat mensen vooral roepen, nou laten we het niet doen en dat mensen er grap over gaan maken en gaan relativeren. En ik heb bijvoorbeeld één tweet gezien van iemand die zei, ja je bent echt kansloos als je nu nog naar Project X Arnhem gaat. Nou, en dat was wel een beetje het sentiment, zeg maar, ook op de Facebookpagina, dat eigenlijk heel veel mensen roepen, nou ja, ik weet niet wat je gaat doen daar, nou, maar we hebben, we hebben hier niks geleerd van haren. Dus. Precies, dus de mensen zijn geschrokken van de gewonden... van het aantal arrestanten, van de schade die eraan gericht is... en zoiets mm -hmm. van, ja, ik bedoel kijk, luister, als je een beetje normaal uh, in je hoofd bent... Dan, uh, dan doe je dit niet. Ja, precies. En dat is ook waarom ik denk dat, dat uh, als je bijvoorbeeld uh, wil gaan censureren... dat lijkt me ook een beetje zinloos, omdat ja, die mensen die oproepen tot opruiming, die hebben alleen effect bij de mensen die toch al niet bij, helemaal goed bij hun hoofd zijn. Dus ja, dan... Dan moet je veel meer kijken naar wie luistert naar zo'n boodschap. Waarom luistert men naar zo'n boodschap? En veel minder naar ja, dat dat al een keer geroepen wordt. Er ja, zijn we wel vaker gekken die een keer wat roepen. Ja. Dat hoort er een beetje bij. Het nieuwe is er gewoon al af? Ja, nu al eigenlijk. Ja. Oh. Ik, denk, ik denk dat we het boek bijna uh, kunnen sluiten. Oké, okay, dat doen en, we. Uh, <laughs> en wat mij ook opviel is dat eigenlijk de enige aandacht die, de, die er uh, kwam... Uh, was uh, naar aanleiding van een artikel van de NOS. Van, uh, vrijdagmiddag was dat om 1 uur. kwam de NOS met een, uh, met een uh, item. En toen zag je op Twitter de activiteit heel erg uh, ja, toenemen over Project X Arnhem. En s'avonds, toen het evenement zelf was, toen had niemand er meer over. Toen was het minder dan in de middag toen de NOS de aandacht aan besteden. Dus ja, waar hebben we het eigenlijk over? Hartelijk dank. Ja, <lacht> ja dankjewel. Thomas Boeschoten. Okay. Ja, het Bedankt. ging dus over Project X Arnhem. Nou ja. Viel een storm in een glas water. Om ze maar een mooie ouderwetse uitrekking. te nou, maken. Maar zorgen, die politie die heeft hem toch zitten knijpen. En die Paulien Krik ook uh, hoor, die burgemeester, die was er niet blij mee. Oké. Okay. Het Centraal Planbureau is een onderzoek begonnen naar de rol van de wachtlijsten. En de rol die, dus het terugdringen van onnodige zorg. Want dat is dus de link die er gelegd wordt die dat zou kunnen veroorzaken. En dat is opmerkelijk, want politici hebben juist jarenlang geijverd... voor het wegwerken van wachtlijsten. Sommige experts denken zelfs nu al dat de lijsten ingezet kunnen worden... om de gezondheidszorg uiteindelijk betaalbaar te houden. Maar die opvatting is Rob Oudkerk, voormalig huisarts en politicus... in het verkeerde keelgat geschoten. Goedemorgen, meneer Oudkerk. U las de kop in de Volkskrant. Dringend behoefte aan wachtlijsten. Wat dacht u toen? Toen dacht ik, de Volkskrant is toch wel een heel ernstig propagandablaadje aan het worden. Kijk, de komende week staat de zorg op het programma van de informateurs en de formateurs. Aan de ene kant de VVD, die wil meer marktwerking. Aan de andere kant de PvdA, die wil meer overheidbemoeienis. Want dat laatste weet iedereen, dat levert wachtlijsten op... Dus de volkskrant dacht, laten wij eens het nut van wachtlijsten naar voren Precies. gaan brengen. Dan helpen we de Partij van de Arbeid een beetje. Nou ja, met meteen pagina 2, de column van Bert Wagendorp vandaag, die daarover gaat. Ja. Daarin staat ook letterlijk dat de volkskrant toch wel een hele moedige krant is... dat ze het op deze manier hebben aangekondigd. Uh, zo, zo kun je het ook zien. Uh, kijk, de Volkskrant was moeder geweest als ze 15 jaar geleden... toen ik nog Tweede Kamerlid was... en er echt hele serieuze wachtlijsten waren. Als toen het Centraal Planbureau... want die hadden er al lang onderzoek naar. Als ze toen het Centraal Planbureau de gelegenheid hadden gegeven... om in de Volkskrant daar het nodig over te zeggen. En nu is het volgens mij alleen maar een formatiestuntje. Maar luister, uh, zit er ook niet een kern van waarheid in? Want lange wachtlijsten die uh, kunnen... Leiden tot bezinning bij arts en uh, patiënt. Mensen kunnen nog eens even denken, van, is dit wel nodig? Er wordt de laatste tijd ook veel gesproken over uh, overbehandeling. Uh, er wordt gekeken, ja, wie uh, is het meest urgent? Uh, weet je, Daar zit natuurlijk toch ook wel een kern van waarheid in, of niet? Daar, er zit een prikkel in, maar ik vind het een perverse prikkel. En, maar, maar laat ik jou um, de vraag stellen. Stel, jij hebt iets waar je je toch een beetje ongerust over maakt. Hoe voel je je dan op een wachtlijst? Voel je je dan prettig? Denk je ja? Het is goed dat ik de Nederlandse samenleving een beetje dien, omdat we het kaf van het koren moeten schrijven. Ja, of denk ben ik. je gewoon een ongeruste patiënt? Dat denk jij? <lacht> <lacht> nou. weet je, ik heb nog nooit op een wachtlijst gestaan. Ik vind hou er het... zo, zo. Nee, weet je, ik, heb natuurlijk, kijk, ik, ik ben heel lang huisarts geweest. Dus ik weet mm -hmm. dat mensen. Natuurlijk staan er mensen onnodig op een wachtlijst. Maar nooit als ze uiteindelijk via de huisarts naar een specialist zijn verwezen, waarbij die huisarts zegt: Ik wil toch even dat de specialist naar kijkt, want. Ik ben niet zeker. Op dat moment gaat er een mechanisme ja. in het hoofd en hart van mensen zitten. Tuurlijk is Maar dat wacht eens even. De huisarts zegt, kans van 1 op 100.000 door. Dus maak je geen zorgen. Maar 1 op 100.000, ja, dat ben ik dus wel of dat ben ik niet. Ja. Dus die worden ongerust. Ik weet zelfs van mensen die heel lang op wachtlijsten staan. En daarom vind ik het ook zo'n dom rapport van het Centraal Planbureau. Die, die, die raken zo gederailleerd dat ze zich ziek melden. Ja, en als je je ziek meldt, dan moet je dus uit een andere pot weer ja, maar betaald dat, worden. Dat, dat, dat voorbeeld dat jij nu noemt, vind ik toch nog iets anders dan dat iemand bijvoorbeeld... Weet ik veel, een nieuwe knie moet hebben of zo. Noem maar wat. Als iemand. Nee, maar kijk, want je zei het, er zit toch wel wat in. Kijk, wat erin zit, is dat ik vind dat dokters um, in het algemeen, patiënten ook in het algemeen, veel beter geïnformeerd moeten worden over wat wel nodig is en wat niet nodig is. Er is een prima rapport van de ex-minister Ab Klink verschenen, die zegt we kunnen 4 tot 8 miljard. Ja. We, kunnen we bezuinigen tussen aanhalingstekens. Een kwart is onnodig, zei hij. Ja, en hij ja. zei letterlijk onnodig. Gelooft u dat getal? Ja, wij hebben, eh, Rick van der Ploeg en ik hebben vijftien jaar geleden geprobeerd om een zogenaamde gepaste zorgpolis door de Tweede Kamer te krijgen. Wat is dat? Dat is een polis waarin je verzekerd bent voor alle zorg die echt noodzakelijk is. Maar alle flauwekul, snotterpolis, um, echo's die nergens voor nodig zijn. Maar betekent dat dat je, als, je, als je snot hebt dat je naar de dokter gaat? Nou nee, dat, dat betekent een polikliniek van een ziekenhuis. Waarbij als je snottert wordt uitgezocht door specialisten of het snotteren niet komt... door bijvoorbeeld allergie of iets anders. Maar dat kan natuurlijk ook prima via het gewone systeem. Ja. Dus je moet ook nadenken, jongens, zijn we niet te rijk geworden... en hebben we veel ja. en veel en veel te veel aanbod? Dus dat ja, is natuurlijk ook de basis van wat Klink zegt. Absoluut. En dat rapport... Um, ja, ik vind dat dat integraal zou moeten worden overgenomen... Uh, in Den Haag door de formateurs. De vraag is een beetje hoe je het voor elkaar krijgt. En wat zegt Volksland nu, wat zegt het Centraal Panbureau nu? Die zeggen ja, wachtlijsten kunnen daarbij helpen. Minister Schipper zei daar gisteren over... ik vind wachtlijsten onethisch, ik ben het met haar eens. De wachtlijsten zijn de methode om dit te bewerkstelligen. De methode is dat je andere prikkels uit het systeem moet halen. Of wachtlijsten worden gebruikt om de bevolking erop attent ja. te maken... dat je een probleem hebt. Dat is ja. natuurlijk ook een deel van de achtergrond. Dat is ook een deel toch? van de achtergrond, tuurlijk. Dat bedoel, wat dat betreft is alles politiek, zou je hoe, kunnen zeggen. Hoe ontstaat wachtlijsten? Moeten we dat nog even uitleggen? Nou, wachtlijsten ontstaan door budgettering van een ziekenhuis. Je ja. zegt tegen een ziekenhuis, je mag wat, 3 miljoen uitgeven. Ja. En heel vaak uh, ben je dan, wat is het vandaag? Eind september, ben je zo begin oktober, ben je door je poen heen. Ja. En dat betekent dat je dus geen knieoperaties meer kan En dan moet je doen. dus weer wachten tot het volgend jaar. En tot dan, jaar. Dan, is, dan is er weer ja. geld voor. Ja. Zo, zo, ontstaan, zo wachtlijsten. ontstaan wachtlijsten. Ja. Nee. Meer is het niet. En minister Schippers heeft de ziekenhuizen nu alweer gebudgeteerd. Heeft afgesproken, jullie mogen met niet meer dan 2,5 stijgen... Dat betekent dat het dus opnieuw in oktober of november allemaal op kan zijn. Dus we zijn al richting dat systeem aan het gaan. En we moeten ons dus echt afvragen of alles wat we doen wel noodzakelijk is. Kijk, in 2009 zijn er 21.000 neusamandelen weggehaald bij kinderen... waarvan men nu zegt, nou, de helft daarvan was misschien niet nodig geweest. Ja, ho zou dan eigenlijk? Omdat die verwijzing en die operatie vaak te makkelijk plaatsvindt... en dat heeft natuurlijk ook weer met te, mee te maken... dat artsen per verrichting worden betaald. Ja, maar het, het is toch niet zo dat ze inderdaad maar denken... joh, doe maar hupfige nee. knippen erin. Nee, en, nee, absoluut niet. Ik geloof dat iedere arts... tenminste, dat mag je toch hopen... dat iedere arts uh, buitengewoon goedwillend en heel... Uh, nou ja, met, volgens de regelen der kunst zegt. Ik denk dat een operatie het beste is. En toch zien we in Nederland, dat is ook dat hele rapport van Klink. dat we te veel medicijnen voorschrijven als dokters, dat we te veel. Dus gaan we om verschuiven van de criteria? Ja, exact. Maar je moet dus andere prikkels inbouwen, dus je moet op kwaliteit gaan sturen. En je moet gewoon tegen de dokters zeggen, ja luister eens, wij gaan u veel beter controleren hè, met certificeringssystemen. Je moet met financiën gaan sturen. Kijk, het is heel simpel, als je tegen mij zegt, je krijgt twee ton als je zoveel operaties doet, je krijgt drie ton als je zoveel operaties doet, ja, dan weet ik niet wat ik zou doen. Maar er wordt dus nu door dat Centraal uh, Planbureau wordt er een, een link gelegd. Die zeggen, een gebrek aan wachtlijsten kan duiden op overbehandeling. Dus er wordt link gelegd tussen de ene kant de overbehandeling... Hè, die er soms plaatsvindt, en, en, en die wachtlijst. En jij zegt, dat, dat klopt niet. Hè? Nou, dat ze, ze, dat, ze, ze, ze gaan het nu onderzoeken of dat klopt. Ja, het kan. Hè? Het, is het, een het, kan. het is een hypothese. Ja. En uh, laten ze het eerst maar eens onderzoeken of dat zo is. Ik, ik weet dat niet, durf ik ook niet te zeggen. Dus laten we dat maar eens even af. En toen gebeurde er deze week iets vreemds... tenminste, voor de gewone krantenlezer. Dan komt er een mededeling van, weliswaar een kleine zorgverzekeraar... en die zegt... joh. Allemaal flauwekul. We hoeven die premie niet eens te verhogen. Dat is hartstikke goed stuggen nog. We weten eigenlijk niet eens wat we met de winst moeten doen. Dan schuiven we door naar het volgende jaar. Ja. En dat is een raar signaal. Nou, dat is meer dan een raar signaal. Ik had het gevoel... Uh, ik ben dus al jarenlang te veel premie aan het betalen. En als ik dat gevoel heb... hebben volgens mij 12 miljoen andere mensen ook dat gevoel. Ja, is dat gevoel? zo? Terwijl al die, al die ziekenfondsen en al die, al die fondsen... en die verzekeraars die zeggen allemaal... nou ja, het is een, een niet te harde. We maken er absoluut we verliezen er geld op, enzovoort, enzovoort. Dat is lijkt dus blijkbaar niet waar. Nou, Ik zal één voorbeeld geven waarom het niet waar is. Uh, tot zes jaar geleden kostte bijvoorbeeld een maagzuurremmer... Hè, dat wordt heel veel geslikt in Nederland... Uh, kostte, noem eens wat, drie of vier tientjes qua euro's. Dat kan je heel goedkoop inkopen in Griekenland... voor tien keer minder die prijs. Dus voor twee of drie euro heb je dan een doosje... met precies dezelfde middelen. Hm. Al jarenlang wordt dat verschil niet teruggegeven... aan Nederlandse burgers die hun ziektekosten krijgen. Ja, wacht nou even, betekent het dat we het niet uit Griekenland halen? En dat wel zouden moeten doen? Nee, we halen het uit Griekenland. Maar we rekenen de, verzekeraars de prijs. Hebben, verzekeraars hebben het dus heel goedkoop kunnen inkopen... Ja. Maar geven ons dat geld niet terug en zorgen dus voor winstmaximalisatie. Ik weet ja, maar, uh, je, we hebben vier grote verzekeraars in dit land. En die hebben met hun aandeelhouders in eerste instantie... Zij zijn natuurlijk heel goed voor alle mensen die ziek zijn, zeggen ze altijd. Prachtige termen daarover. Maar ze streven gewoon naar winstmaximalisatie. Laat ik nou denken dat er toch ministers zijn die hier toch serieus naar gekeken hebben... en precies hetzelfde geconstateerd hebben als wat u constateert. En hebben gezegd dat het absoluut niet meer mocht. Ja, het punt is, als je de regie uit handen geeft aan verzekeraars... en dat hebben we natuurlijk gedaan, hè? de overheid heeft er niks meer over te zeggen... Ja, dan ben je ook overgeleverd aan die verzekeraars... en dan is het dus aan de verzekeraars... Want er zijn vier grote verzekeraars in Nederland over... die eigenlijk een beetje de markt besturen... dan is het aan die verzekeraars om te bepalen hoe hoog onze premie wordt. Maar dan heeft die verzekeraar er toch ook een belang bij... dat die lage kosten wel de lage kosten blijven. Dat zou je zeggen, hè, om mensen ja. te trekken. Maar het kan ook zijn natuurlijk... dat er allerlei monopolistische kartelafspraken worden gemaakt... om de premie hoog te houden. Nou, dan moet je de NMA erop zetten. Dat zou ook hoog tijd worden. Is dat zo? Ja. Absoluut. De NMA is tot nu toe wat mij betreft veel te terughoudend geweest om te kijken... krijgen wij we wel waar voor ons geld? Hè? Als u een auto koopt uh, voor 40.000 euro... terwijl je hem overal ziet staan voor 20.000, dan koop je hem niet. Dus je moet wel heel goed weten... wat krijg ik eigenlijk voor het geld wat ik betaal? Het is nogal wat, die ziektekosten. U bent ervan overtuigd dat uh, al of niet in achterkamertjes... de zorgverzekeraars in Nederland gewoon met elkaar afspreken. Luister, je kan wel 2 of 3 uh, euro per uh, maand verschillen. Maar dat is het dan ook. En laten we op die manier de koek verdelen. 100% van overtuigd. Maar dan zouden ze gigawinsten moeten maken. En dat doen ze niet. Ze maken winsten. Kijk, verzekeraars werken als volgt. Op de zorg maken ze inderdaad niet zo heel veel winsten. Maar ze, geven natuurlijk, of ze leveren natuurlijk ook nog allerlei andere producten. Um, verzekeringen voor auto's, verzekeringen voor ja. brand, verzekeringen voor huizen. En dat komt dan allemaal tezamen. Um, u bent initiatiefnemer van 20 keer 20? Ja. Dat is een tijdelijke alliantie van doorpakkers. Ja, is dat ook? Heerlijk. He? Staat er op het doosje? Ja, tijdelijke, tijdelijke alliantie van doorpakkers, ja. 20 keer 20. Ja. In doordrukstrip. Nee, maar waar gaat het over? Waar, gaat, waar staat die alliantie voor? Nou, het is iets heel simpels. Die 2 keer 20 staan voor dat uh, de initiatiefgroep denkt dat je voor 20 procent minder geld. 20% meer kwaliteit kan leveren. Dat geldt waar we het net over hebben, mm -hmm. de zorg. Maar dat geldt ook voor fraudebestrijding. Dat geldt ook voor een heleboel andere dingen. En wij hebben met die initiatiefgroep de afgelopen drie maanden... een aantal voorstellen bij elkaar uh, geraapt, zou je kunnen zeggen. We hebben ze echt niet zelf verzonnen. Het voorstel van Ab Klink is daar één voorstel van. Um, en we hebben aan wethouders en andere bestuurders... en ook aan formateurs en informateurs gezegd... kijk daar nou eens naar. En uh, tot mijn grote blijdschap wordt daar ook naar gekeken op dit moment. Nou. <laughs> Misschien nog een de, de, de, politi de, de politiek laat je niet los. Nee, maar dat komt omdat ik vind... die politiek is niet zo belangrijk. Maar daar waar je ziet dat het echt anders kan... Met speelsgemak vind ik het eigenlijk een schande dat wij allerlei bezuinigingsdingen in Nederland moeten doorvoeren. Terwijl er nog zo ontzettend veel winst te pakken is op andere dingen. Hartelijk dank. Om de kosten van de gezondheidszorg dus betaalbaar te houden... zouden wachtlijsten weer in ere hersteld moeten worden. Dat was een stelling die dus werd onderzocht... of wordt onderzocht door het Centraal Planbureau. En voormalig huisarts en politicus Rob Oudkerk... ziet daar dus helemaal niks in. zoals een handige hoop, hoop zaken trouwens ook. Hartelijk dank voor uw komst. Straks gaan we het hebben over de terreur... van onbemande dronesvliegtuigjes in Pakistan. Nu is de rijkdom van Nederlandse hip-hop teksten. Ik ben als je eigen pincode, me vergeten doe je echt niet. Dat is een zin van de Nederlandse rapper X-Stinks. En hij hoort samen met onder andere Ali B, Osdorp Posse, Dredd en Krullen... Kleine Vieserik en Gers Pardoul, tot de Nederlandse hiphop. Een muziekgenre dat in de jaren tachtig bekend werd in ons land... en vandaag de dag nog steeds aan populariteit wint. Maar de manier waarop deze Nederlandse rappers met onze taal omgaan was voor lexicologe Vivienne Wassink... aanleiding om er eens onderzoek naar te doen. En daar schreef ze afgelopen week een artikel... Over in het Maanblad, onze taal. En ze is vanmorgen bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf een, een, een, een nederhop uh, fan van het eerste uur? Oh ja, zeer, zeker. <laughs> nou, okay. vooral ook een hiphopfan. Ik, ja. uh, ik vertelde pas ook aan iemand dat ik al drie, ja, 23 jaar naar hiphop luister, vanaf nou, mijn twaalfde. <laughs> Vertel even aan de mensen die geen idee hebben wat hiphop is, wat hiphop is dan. Nou, hiphop. Uh, ja, hiphop wordt wel eens opgevat als een ja, culturele stroming. Hè. Dan valt er rappen onder, maar ook uh, ja, dansen. Uh, je naam op de muur spuiten. Met, Graffiti, maar ook uh, ja, dingen met draaitafels doen. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in het rappen dus. Hè, de vocale kant van het, het verhaal. het imago van fors agressief en behoorlijk vrouwenvriendelijk. Klopt. Om, om het ja. samen te vatten. Ja, dat klopt inderdaad. Bitch hier en bitch daar. Ja, nee, dat klopt inderdaad. En uh, nou ja, ik kan dat ook niet helemaal ontkennen. Hip-hop is echt muziek uit de grote stad. In Amerika is het ook ontstaan, in arme wijken. Uh, ja, het straatleven is belangrijk. En daar hoort ook uh, ja, stoer doen, uh, grote praatjes ophangen... en grote auto's stoppen, veel goud om hebben... En, een beetje ja, opscheppen over vrouwen bij, dat is ook zo. En dat zie je in de Nederlandse hip-hop ook wel terug, wel een beetje ja, op microniveau. Hè. De problematiek is hier toch in de grote steden wat, net wat anders dan in Amerika. Maar ja, het is muziek van uh, stoere jongens eigenlijk, dat is ook zo. Maar uh, ja, wat ik vooral leuk vond om te kijken, is uh, dat er ook in de hip-hop wel mooi Nederlands wordt gebruikt. Er wordt niet alleen maar gescholden en alleen maar Engelse woorden gebruikt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je als twaalfjarig meisje dat allemaal nogal stoer vindt. Ja. Maar goed. 23, nou dan zit je dus nu in de 40. In de 30? Ja, 35. In de 35 ja. 30? ja, sorry. 35. Um. Ja, maar die belangstelling is dus uh, gebleven... en die, die is eigenlijk professioneler geworden, als ik het zo mag zeggen. Ja, klopt inderdaad. Ja, mijn ouders zeiden altijd, nou, dat gaat wel over, die hip hop, want die vonden het maar ja. niks dat we ernaar luisterden. Maar het is nooit overgegaan. En, zal uh, als ouder ook de hele dag die hij staat door je in de kamer ja, horen. Nee, dat dat hoor uh, je volgens ja, mij echt collectief gek. Ja, nee, dat, uh, ze hebben het er nog steeds over... dat ze dat inderdaad een moeilijke tijd vonden. Uh, oh, <laughs> uh, nou. Maar goed, maar... Uh, het is ja, toch allemaal goed afgelopen? Het is beetje, allemaal ja. goed afgelopen, We ja. ja. gaan even luisteren. Reflectie, huh? Vinnen, vinnen, vinnen. Als mijn pen lekt, word die shit cinematisch. Alles authentiek, altijd autobiografisch. Ik schrijf het op in mijn boeken, noem ik donaties. Betaal mijn tol voor de straat, kennis is gratis. Ik zie mensen die maar rondjes blijven rennen. Dus geef je kennis weg als de stok van een Estafette. Hier, lopen. Wie wil je geloven? Als de muren oren hebben, dan hebben de straten ogen. Iedereen kijkt, schrijft aan autoriteit. Ik heb een voorsprong, leef in een achterstandswijk. Geen achterstand, een honderd man achterban. Niks achter de elleboog, altijd wel wat achter de hand. Achter de man, het resultaat van een masterplan. Ik heb discipline, heel de klik militant. Yeah, als een militaire eenheid. Eén met de beat, ik ben niet langer in twee strijd. Eén met de mic als een junkie met z'n basepijp. Eén met de nul, cijfer dat mijn cd krijgt. Yeah, een klassieke. In de maak. Ik ga dieper dan ieder. Ik ben zieker op de plaat en het type dat niet praat. Vraag het maar na, al die kids op de straat zeggen: willen is de baas. Ik bedank voor de props, geef ze power als naas. Later, en ik bid om de vaders. Heer, die aardes. Ver uit mijn buurt, en ik dank voor Probeer je... dit maar eens uh, te reproduceren, zeg. Ja. <laughs> well, heb je de tekst voor je lichaam? Ja, Jazeker. Van, van wie ja. is dit? Het uh, is dus Winnen. Hij uh. komt uit Rotterdam. Yeah. Uh, hij heeft een paar CD's gemaakt. Zijn eerste CD heet uh, Winnen zonder strijd, geloof ik. En de tweede, Onoverwinnelijk. Uh, ja, wat ik leuk vind in dit eerste couplet, wat mm. we gehoord hebben, hè, is dat je al een paar elementen nou, ja, die ik dan typisch voor de Heer vind, ziet. Yeah. Uh, er worden altijd vergelijkingen gebruikt. Hè. Dus hij zegt bijvoorbeeld: Ik geef. Kennis weg als de stok van een estafette. Uh, hè, ik ben één met de mic, dus één met de microfoon als een junkie met zijn beestpijp. Nou, ja, dat is dan echt weer zo'n zo vergelijking van, mm -hmm. uh, met straatleven te maken, heeft ze dan in. En uh, nou, ja, dat zie je dus. Veel vergelijkingen worden er gebruikt. Uh, je ziet ook dat hij een beetje speelt met woorden die een beetje hetzelfde klinken. Hè. Geen achterstand, maar een honderd man achterban. Ik heb een voorsprong, maar leef in een achterstandswijk. Dus dat, uh, die tegenstelling mm -hmm. zit daarin. Uitdrukkingen worden gebruikt. Ik heb niks achter de elleboog, maar altijd wel wat achter de hand. Ja, dat vind ik gewoon. Uh, ja, het, het is wel heel creatief. Hij zegt later ook, uh, ik ben zieker op de plaat. Dat vind ik ook wel leuk. Want ziek is natuurlijk eigenlijk een redelijk negatief woord. Hè? Dat betekent uh, dat je niet lekker bent, dat je niet lekker voelt. Ja. Maar in de hiphopwereld betekent ziek ook juist geweldig of stoer. Oh, ja? En uh, in het Engels gebruiken ze ook eeuw daarvoor. Dus dat is gewoon geleend en vertaald. Ja. En dat zie je wel vaker, hè? dat woorden die eigenlijk wat negatiefs betekenen, gruwelijk of zo. Of, uh, nou ja, lauw is dan niet heel negatief, maar dat dat wel gebruikt wordt in de betekenis van uh, ja, dat het juist weer heel, uh, heel goed is. Mm -hmm. Dus uh, ja, als je al naar één zo'n tekst kijkt, is er uh, ja, al heel veel over te zeggen eigenlijk. Het, het is opvallend eigenlijk, want een groot gedeelte van dit komt natuurlijk toch uit de cultuur van de allochtonen. Mm -hmm, hè? Zeker. Ja. Dat er zo creatief met het Nederlands ja, omgegaan nee, wordt. Nee, inderdaad. Want dat vind ik ook altijd jammer als er over Nederhop wordt gesproken, dan wordt er altijd gezegd, ja, dat is alleen maar straattaalwoorden. Er wordt wat gezegd over gebruik van woorden als doekoegeld of uh, pat als schimschoenen, of uh, ja, zulke soort dingen, die komen altijd wel terug. En er wordt wat gezegd, nou, het is vooral veel geschreeuw en gescheld. Maar ja, ik heb willen laten zien dat het ook, uh, ja, er wordt gewoon Nederlands gebruikt op creatieve wijze. en Er wordt ja, met, vers met verschillende betekenissen van woorden gespeeld, er worden leuke vergelijkingen uh, gebruikt. Er wordt geleend uit het Engels dat wel, maar ook letterlijk vertaald, hè, van die dingen als de straat slaan, to hit the streets, of uh, ja. Hou, hou het straat. Uh, dat is net ja eigenlijk een soort van keeping it real eigenlijk en uh, ja dingen als ik ben uit van hier, I'm out of here. Ik, ik uh, ben in het huis, ben uh, in de house. Dus uh, ja, dus de rappers doen heel veel uh, met nou, En dan bestaande woorden in een nieuwe betekenis uh, ja. geven. Dus en uh, wat ze ook, wat mij opviel, dat ze dus heel veel uh, binnenrijm uh, gebruiken. Moet je even uitleggen wat binnenrijm is. Binnenrijm is dat, als, dat, dus de klinkers rijmen, hè? Dus straat en taal, dat is binnenrijm. Mm -hmm. dat, dat is ja. niet zo dat je de straat eigenlijk ja. op gaat, maar ja. de straat op taal. Dus dat alleen de, de binnenste ja, stukje ja. van het woord uh, rijmt. Ja. Nee, dat klopt inderdaad, ja. Dat vind ik ook. Want je ziet eigenlijk voortdurend dat er gespeeld wordt met niet alleen hè, met, met gewoon normaal rij, maar ook bijvoorbeeld met, met, met schriftbeeld en klankbeeld. Dus uh, ja, het zit op allerlei niveaus eigenlijk. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik heel speciaal. Ja, ja en uh, allitereren doen ze ook veel. Ja, klopt. Ja, um, even kijken. Wat hebben we dan? Uh, die, ja, geldt hoe zou, kijk je zou kunnen zeggen, dat ze zijn eigenlijk gewoon een soort dichters. Of is dat te veel gezegd? Te veel eer? Nee, dat vind ik niet. Maar goed, nee. ik ben natuurlijk wel bevooroordeeld omdat ik heel groot fan ben. Dus ik zal Hip-hop altijd verdedigen. En ja, uh, ik, ja ik, ik vind het. Uh ja, ik heb zelf ook lang lesgegeven gegeven middelbare school. En toen heb ik ook wel eens mijn leerlingen hiphopteksten laten bekijken. Want uh, ja, ze moesten natuurlijk wel eens gedichten lezen. Dat vonden ze meestal niet zo leuk. En dan liet ik ze ook wel eens naar hiphopteksten kijken. En daar kan je ook best wel wat mee doen hè, in de klas. Dat betekent niet dat ik nou zeg van... nou, helemaal geen uh, gedichten meer lezen of helemaal geen literatuur meer lezen. Natuurlijk niet, maar dit is ook een manier om... Ja, uh, want stel nou dat je... je haalt het helemaal los uit zijn context. Hè. Lees dan eens een paar regels. Gewoon als een, als een gedicht. Want je hebt het toch voor je neus liggen, ja, of niet? Ja, ja, zeker. De, deze tekst ja van, uh, van Winden? of van ja, ik heb hier ook iets van uh, ja ook gewoon ja. dat je het even, even ja. als een gedicht gewoon okay, laat horen dan, ja, u, dan kan je misschien ja. ook beter zien hoe leuk uw taal is ja. Ja. Ja. Nou, dit komt uit een liedje van uh, opgezwollen dat uh, in het uh, uh, Is vond ze sowieso al grappig, vind ik dat. Die ja, komen uit Zwolle, hè? Ja, die komen uit Zwolle, inderdaad. Dus, uh, in de, in dat, een van de nummers heet Dat ding dat ik doe. En daar, uh, in dat nummer rekenen ze al eigenlijk af met de rappers die ze maar niks vinden. En dan zeggen ze... Ik heb zo net de magnetron aangezet, de tafel gedekt en het bestek klaargelegd. Want A, je bent whack en B, A, relaxed. Daarom eet ik jullie neppe rappers voor het nagerecht. Met een maagtablet voor het zuur in mijn strot. Mijn rijms zijn geblokt als een schuur in het slot. Nou, dat, daar zit toch ook al een heleboel... Hè? die vergelijking met eten vind ik al heel, heel aardig. Hè? Want ik eet jullie neppe rappers als nagerecht. En uh, ook dat einde mijn rijm zijn geblokt als een schurende slot. Ja, dat is eigenlijk best wel een redelijk brave verwensing. Dat is wel een verschil met, uh, ja, met de Amerikaanse hiphop... waar de disses toch wel echt best wel wat Precies. agressiever en gruwelijker nou, zijn. En, dus, en heeft uh... geleid tot meerdere schietpartijen en moorden gewoon. Zeker, ja. ja is het een totaal andere scene, die Nederlandse zien als je het vergelijkt met die Amerikaanse scene? Nou, ik denk dat de thematiek komt best wel overeen. Want hier is ook gewoon belangrijk hè, dat je je staande houdt op straat en dat je trots bent waar je vandaan komt. Dus ja, in, de, in Amerika heb je South Central en de Bronx en hier in Nederland heb je de Belmer en de wijk in Rotterdam. Of hè, Hef zegt van ik draag hoog als een t-shirt. Dus ook trots op je buurt. Maar ja, de problematiek hier is natuurlijk wel gewoon heel anders. Het is wel allemaal uh, ja, een beetje op microniveau en de, de tegenstellingen. Ja, een paar keer zeggen, maar wat is ja. microniveau dan? Want het kan niet alleen <coughs> komen doordat er minder mensen zijn. Nee, nou ook omdat ja de problematiek is gelukkig natuurlijk wat, uh, hè, in Amerika heb je echt uh, decennia lang gewoon heel veel problemen gehad in arme wijken, en dat de tegenstelling tussen zwart en blank echt heel groot waren. En dat is hier natuurlijk in Nederland gelukkig veel minder. Hè, dat er veel meer problemen met drugs en dat de politie bijvoorbeeld uh, ja, diverse malen heel agressief heeft opgetreden in in probleemwijk en dat er dan rellen zijn uitgebroken, dat is hier natuurlijk gelukkig niet aan de hand. En dat zie je ja, in Amerika is die het ook gewoon wel echt wel bitter. Want het is niet alleen dissen op de platen, Er zijn natuurlijk in Amerika ook best wel heel veel doden gevallen... in de rapwereld door geweld. Dus uh, het is hier wel allemaal wat minder grimmig. Maar de thema's zijn wel overeenkomend. En het vrouwveelhandige aspect... Uh, dat de vrouwen echt alleen maar is als gebruiksvoor. Ja, ik, in Amerikaanse rap, sommige rappers zijn inderdaad wel behoorlijk vrouwenonvriendelijk. Maar ook heus niet allemaal. Dus dat is uh, zeker die rappers van de Oostkust. Die, die, hè, die vallen toch juist meer op door politiek bewuste teksten. En uh, dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Er zijn wel rappers bij die ja, behoorlijk vrouwenonvriendelijke nummers maken. Maar, ja, het grappige <lacht> ja. is als je, die, als je dan die interviews met die jongens leest, dat ze juist puur uit commerciële belangen natuurlijk ja. weer. Hartstikke, hartstikke vrouwelijk. Euh, euh, euh, euh, juist sympathiek en dit. Nee, ja. hoor, oh, dus allemaal, allemaal hartstikke goed. Ja, nee, Terwijl die teksten, zo. daar ja. de honden en brood van. Ja, ja hiphop heeft altijd gewoon iets in zich gehad... van uh, ja, stoer doen en dan zowel over vrouwen... maar ook uh, hè, je rivalen gewoon uh, ja, flink op zijn plek zetten... en jezelf ophemelen. Er zit altijd een soort van battle-element, een soort strijd-element. Dat heeft er altijd in gezeten. En dat, uh, ja. De kop van dit artikel in onze taal luidt... wie pakt meer grietjes dan Hans? Ja. Van wie is die? Nou, Het komt uit een nummer van Extins, het nummer ja. Zoete Info, Maar dat nummer heeft gemaakt volgens mij eind jaren 90 met een heleboel gastrappers en deze zin is van volgens mij van MC Skate the Great geloof ja. ik maar dat is een gastrapper op een nummer van uh, ja. van dus, Nou, Ik vind het uh, het is er zit heel veel humor in. Ja vind ik ook. Wat is je favoriet? Mijn favoriete rapper? Ja. Ja mijn favoriete rapper is Winner daar hebben we net ook Toch, al een moment oh, van we gehoord. Ja. Van en zwart gehoord. licht die ja. vind ik ook heel goed. En ja. kleine Vieserik. Ja die vind ik ook heel goed die ja. heb ik ook nog live gezien. Uh, vorig jaar. En ja. ja, die vind ik ook echt... En die heeft goed. volgens mij nog met Wille Albert hier in een... Uh, ja, ja. ja, die, met die heeft met ADB ja B. Uh, ja, ja. Absoluut, ja. ja. ja. ja die, die heeft natuurlijk ook wel het een en ander gedaan, hè, voor de acceptatie van... De... Oké, okay, hartstikke leuk onderzoek. Ga je er nog eens een keer echt een heel boek over schrijven? Ja, sterker nog, ik ben met een boek bezig. Aha. En uh, als het goed is, is dat uh, eind uh, volgend jaar ligt dat in winkels. Oké, okay, nou, heel veel, ja. uh, heel veel succes. Lexicologe Vivian Wassing hoort u. Ze deed dus onderzoek naar de taal van de Nederlandstalige hip hop En uh, ze is bezig met een boek... En en deze maand dus al een voorschotje in de tijdschrift Onze Taal. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd terecht op onze site nieuwsshop.nl.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 Je zat er doorheen te kwekken. Ja, ik dacht dat ze al klaar was. Neem me niet kwalijk, Nina June. Ach, wat erg. Hearts on fire. Het is een Nederlandse uh, zangeres, Het liedje van haar tweede album. Maar ik ga het goed maken, want ik ga namelijk even uh, zeggen dat ze vanmiddag tussen vier en zes live optreedt in Tros Muziek Café op Radio 2. De aanvallen van Amerikaanse drones in Pakistan veroorzaken veel meer burgerdoden dan de Amerikaanse auto autoriteiten willen toegeven. En bovendien terroriseren de acties met onbemande vliegtuigjes constant de, be de bevolking. En dat concluderen wetenschappers aan de universiteiten van Stanford en New York. Hun rapport is gebaseerd op negen maanden onderzoek en interview met meer dan 130 slachtoffers, getuigen en experts. Plekken. Onderzoekers stellen dat veel burgers getraumatiseerd zijn, bijna niet meer naar buiten durven en hun kinderen thuis houden van school. En of die dronaanvallen nu wel of geen succes zijn, dat gaan we bespreken met Defensie-deskundige Christ Klep. Goedemorgen. Goedemorgen. Even nog kort, die drones. We zien wel eens beelden en dan zit er een of andere man, meestal ergens in Arizona of zo. Ja. En uh, dan hoor je hem een beetje zo tegen de collega's zeggen. Nou, volgens mij is dit het en ja. hup, een beetje meer naar rechts, een beetje meer naar links. Hij drukt in Arizona op een knop en yes. dan zie je plof... en dan zegt die man naast hem, we got him, en dat was het. Ja, er is een satellietverbinding uh, tussen dat centrum... inderdaad, meestal in Arizona. Het grappige is dat de landing en de start, dat gebeurt lokaal... Hè, omdat je dan zicht hebt op het toestel. En zodra het toestel dus in de lucht is, dan wordt het overgenomen... ergens in Nevada of in Arizona, in een bunker. Meestal met twee, twee piloten trouwens. Dus eentje die vliegt het toestel uh, letterlijk, hè, zoals je een spelletje speelt... Uh, met, met cockpit-informatie uh, op je scherm. En de andere die heeft het videoscherm uh, voor zich. En die heeft de doelinformatie zeg maar. Zo, dat is een team dat samen speelt. Ja. Dan zie je die klap en dan realiseer je dit. Uh, tenminste, dat is het Amerikaanse verhaal natuurlijk. Dit is een ding van de Al-Qaeda-broeienest. Ja. En uh, daar zaten ze al 14 dagen. En we hebben ze gelokaliseerd. En uh, poef, uh, dat zullen wel 30 man dood zijn. Ja. Maar de werkelijkheid is kennelijk anders. Die is heel anders. Uh, kijk, de Amerikanen zeggen steeds. En ook Obama zegt nu: uh, het gebeurt allemaal heel nauwkeurig. Uh, dat heet. Dat is tegenwoordig bekend komen te staan als de, de baseballcard-vergaderingen. Uh, dan moet je je zo voorstellen dat uh, Obama één keer per week uh, met zijn staf van 100 man een videoconference heeft. En dan worden er de meest waarschijnlijke kandidaten voor een executie, want dat is het dan in feite, worden op van die slides gezet, op van die PowerPoint slides, en dan wordt één voor één wordt nagegaan. En dan moet de president zelf moet toestemming geven van, nou, die, die gaan we wel aanvallen en die gaan we niet aanvallen. En als die niet wordt aangevallen, doen we het misschien over twee weken. Het probleem is natuurlijk dat je moet uitgaan van de informatie die je op dat moment hebt. Je kunt natuurlijk lange tijd boven een doel blijven vliegen, je kunt zelfs weken boven een bepaald doel blijven vliegen, je kunt levenspatroon gaan ontdekken waarvan je zegt, van, nou die man die moet wel iets te maken hebben met de Taliban. Want hij gaat elke avond om 8 uur weg, uh, gaat vervolgens oefenen met schieten... en komt dan de volgende ochtend weer terug. Dus het moet wel een Taliban-strijder zijn. Uh, het probleem is natuurlijk dat, uh, en dat heet dan de fog of war... dat is dat dingen gaan missen, Murphy's Law. Op het moment dat het wapen wordt afgeschoten... weet je niet wat er gebeurt als die neerkomt. Er zit een, een, een vertraging tussen van een seconde of 10, 20. Wat kan er dus gebeuren? Uh, en daar zijn ook bekende beelden van. Uh, een jongen op een motorfiets wordt als taliban-strijder uh, geïdentificeerd. Die rijdt, maar juist op het moment dat die bom neerkomt... rijdt hij langs een huis waar mensen in zitten. En die bommen zijn zwaar. Hè? Dat, zijn, dat zijn bommen van 250, 500 kilo. Dat zijn dus stevige bommen. Je kunt dat, dat wapen niet meer op het laatste moment nog corrigeren. Denk ik, dat komt gewoon aan. Uh, en dan ontstaat een hele, hele interessante, uh, maar ook hele cruwe uh, definitiekwestie. Wat is een strijder? He, dus, dat is een discussie die nu in Amerika speelt. Uh, de Amerikaanse regering zegt... iedereen, de, elke volwassen man die in de buurt is... van iemand die wij aanduiden als een strijder... daarvan mag genoeglijk worden aangenomen dat dat een medestrijder is. En als je zo gaat, als je zo gaat redeneren. Ja. Wordt het een dan een drukke dan heb je altijd, Ja, En bovendien kom je dan natuurlijk aan veel lagere slachtoffercijfers. Want uh, dan zijn burgerslachtoffers worden ze aanzienlijk lager. En het aantal strijders wat je dan zogenaamd doodt, dat wordt aanzienlijk hoger. Dat uh, is ook dat interessante woord wat altijd weer terugkomt: collateral damage, hè, nevenschade. Burgerdoden, dat is nevenschade. En, uh, uh, en niet. Uh, er is een. Ja, uh, een maand of wat geleden is, is zo'n bom misgegaan. 40 doden bij een builoft. Ja, dat ja, kan gebeuren. Ja, dat is natuurlijk tragisch. Dus je kan je eigenlijk best iets voorstellen bij die, uh, die uitkomsten... dat veel burgers zich permanent geterroriseerd en getraumatiseerd ja. voelen. Ja, absoluut. En het interessante is natuurlijk... en dat is ook een van de problemen die ik heb met, uh, met het wapensysteem uh, op dit moment... Um, wij zijn daar, het Westen, de inmengende mogelijkheden zijn daar om de hearts en minds van de bevolking te winnen. Door ons grote voorbeeld laten we zien dat ons systeem het beste is. En wat doe je dan tegelijk? Is dat je dus 24 uur per dag een heel stressverhogend geluid laat horen. boven vooral de grensgebieden van Afghanistan en Pakistan. Wat duurt, mm, dat hoor je 24 uur per dag boven je. Want dat zijn die drones. Dat drugs. zijn die drones. Die vliegen 24 uur per dag boven die gebieden. Dat, dat, die, die dingen kunnen eindeloos. Die, nou, er zijn erbij. Die kunnen 24 uur uh, vliegen, ja, achter elkaar. En als je er dan een stuk of tien uh, boven, uh, boven Zuid-Afghanistan laat vliegen, en je weet dat elk van die toestellen kan een gebied van enkele tientallen vierkante kilometer En iedereen weet wat het is. Dus. En hey. iedereen weet wat het is. En wat vooral stress uh, veroorzakend is, is het feit dat je niet weet wanneer het gaat gebeuren. En wat je nu dus ziet, is dat heel veel complete gezinnen getraumatiseerd zijn. Vooral gezinnen die al eerder geraakt zijn uh, door zo'n wapen. Compleet getraumatiseerd worden. K uh, leg het eens uit aan kinderen. Weet je wel dat dat geluid wat je boven je hoort. Niet een, een wapen kan, kan afwerpen. Natuur, natuurlijk is dat stressverhogend. En daar komt nog een ander soort drone stress bij, uh, is, is intussen ook onderzocht, is dat de piloten van die toestellen dat langzaam maar zeker ook beginnen te krijgen. Uh, die vliegen dus, uh, vliegen dus hè, die zitten dus wel achter een stoel, maar die zien dus op een scherm. Voortdurend dingen gebeuren die heel erg verschrikkelijk zijn. Dat kan zijn dat hun eigen troepen onder uh, vuur liggen, maar ze zien ook de gevolgen van wat ze doen. Want wat moeten ze doen? Dat is hun opdracht. Ze moeten de schade gaan opnemen. Dus ze blijven boven dat gebied vliegen. En zien dus heel nauwkeurig... Hè, we kennen allemaal die beelden van die politiehelikopters wel... we zien heel nauwkeurig wat hun bommen aanrichten. Nou, en dat blijkt dus nu ook een soort van uh, pilot-drone-stress te veroorzaken. Ja, terwijl ze natuurlijk zelf geen enkele fysieke uh, gevaar lopen... Ja. want ze zitten gewoon in een stoel. Ja, klopt. En dat is, ja, dat is natuurlijk iets wat vooral uh, juristen zeggen... ja, luister eens, er zijn maar een paar dingen die, die uh, ervoor zorgen... dat er nog een beetje een rem op oorlog zit. En dat is de menselijke factor. De menselijke factor veroorzaakt ook de oorlog... maar dat is ook de, de, eigenlijk het enige wat we hebben om daar weer in combinatie met het internationaal recht... Uh, waarom we onze regels hebben vastgelegd... om dat een beetje binnen de perken te houden. En nu zijn dus heel veel juristen die zeggen... ja, waar we eigenlijk mee bezig zijn... is een heel effectief executiewapen. Hebben we Hebben die mensen niet uh, voor de rechtbank gebracht? Uh, we vermoeden dat het terroristen zijn. Overigens is het wel zo, maar dat is heel cru om te zeggen... dat het gros van de mensen die geraakt worden waarschijnlijk wel terroristen zijn of uh, taliban-strijders. Alleen, ja, dan komen we weer terug op die discussie van... ja, wat is collateral damage? Hoeveel nevenschade heb je veroorzaakt? En daar zie je dus een enorm verschil tussen uh, de cijfers. De Amerikaanse regering zegt dus echt tussen de 400 en de 800... sinds we, sinds we daar begonnen zijn. Er zijn mensenrechtenorganisaties, nee, nou, is vijf, zesvoudige, minimaal. En dan heb je dus al over duizenden uh, extra doden. Wat, uh, wat zou een mogelijkheid kunnen zijn om dit minder erg te maken... Uh, dat, dat kun je niet. Het is, het is een nieuw wapensysteem. Uh, het probleem met sommige wapensystemen is dat ze voor degenen die ze gebruiken heel effectief zijn. Want wat zegt de Amerikaanse regering natuurlijk? Uh, luister eens, het is altijd beter dan wanneer we met gevechtsvliegtuigen en straaljagers en met kruisraketten werken. Want die want veroorzaken, veel want die veroorzaken Precies, die zijn onauwkeuriger, die veroorzaken nog veel meer schade. Vandaar ook, die ja, militairen hebben er altijd van die fantastische uitdrukking voor. Dit noemen ze dus een surgical strike, hè, een chirurgische ingreep. Uh, dat, is, dat is ook om het erg een beetje verborgen te houden natuurlijk. Uh, er worden altijd dat soort jargonwoorden uh, verzonnen. Uh, de Amerikaanse regering zegt. Luister eens. We doen het met uiterste nauwkeurigheid. Dus we proberen het zo goed mogelijk uh, uit te zoeken. Wie, uh, wie ons slachtoffer gaat worden. Uh, bovendien. Uh, zegt de Amerikaanse regering, luister eens, uh, zij doen het ook. Hè? Uh, je kunt ons wel beschuldigen van een niet nette manier van oorlog voeren. Maar we doen het wel vooral tegen mensen die ook op een niet nette manier oorlog voeren. 9-11 wordt er dan bijgehaald, enzovoort, enzovoort. En het derde wat de Amerikaanse regering zegt, van, ja, het, is, het is gewoon goedkoop. Het is een stuk goedkoper dan andere middelen. Maar staat of valt dus bij je intelligence, bij het werk ja. dat je inlichtingendienst verricht. Maar die inlichtingendienst doen ja. hun werk dus vanuit de lucht. Nou, sterker nog, ik weet niet of jullie dat weten, maar uh, die dingen worden dus niet zozeer gevlogen door de lucht. Macht dat je onderhoudt ze wel en daar zijn ook wel piloten van. De CIA is de belangrijkste is dus gebruiker. De ja, en het interessante is natuurlijk dat je dan de redenering kunt gaan ophangen. Ja, maar CIA, wacht even, dat zijn geen militairen, dat zijn dus mensen die vallen buiten het oorlogsrecht. Uh, dus wat Amerika nu doet, dat is een inlichtingendienst, een geheime dienst inzetten... om oorlogstaken uit te voeren. En hadden wij niet in de conventies van Genève afgesproken, wordt er dan gezegd... om dat niet te doen... Ja, maar daar hebben de Amerikanen zich al heel lang niet aan gehouden, toch? Uh, al was ja. Cuba maar enzovoort. Ja, kijk, dus heel veel mensen zijn natuurlijk teleurgesteld in Obama wat dat betreft. Hè. Van Bush hadden ze het verwacht en het ironisch is natuurlijk... dat Bush het minder doet, minder heeft gedaan, uh, drones inzetten dan, uh, dan ah. Obama doet. Uh, veel mensen wijzen op de mensenrechtenachtergrond van Obama. Hoe is het mogelijk dat iemand die ooit mensenrechten... Advocaat was en hoogleraar mensenrechten, dat die juist oh. dit soort dingen doet. Is nou, daar in de Verenigde Staten een serieuze discussie over? Een hele serieuze of is discussie. het Al-Qaeda syndroom zo hevig nee. dat je denkt, nou, toe maar? Nee, er is een hele serieuze discussie over. Uh, dat heeft er een beetje mee te maken uh, dat langzamer zeker dat effect van 9-11 wat minder begint te worden oh. in Amerika. Uh, we hebben, we, ze hebben nu uh, Osama Bin Laden uh, te pakken gehad. Dat was een beetje een afsluiting van die periode, uh, zou je kunnen zeggen. Men gaat zich uh, terugtrekken uit uh, Afghanistan. Dus die periode gaat ook afgesloten worden. Irak is afgesloten. Nu doet zich dus de mogelijkheid voor... en dat heeft de Amerikaanse regering ook gewoon nadrukkelijk gezegd... wij sluiten niet uit dat we ook in andere landen... dit instrument zullen gaan inzetten. Denk aan Jemen. Denk aan Oman. Denk aan Mali. Uh, wat nu het grote risico is... dat dit een antiterreur instrument blijft. He, dus dat het zich niet verder ontwikkeld als een oorlogsinstrument... maar dat het echt een executie-instrument blijkt. En het, is, dit het is ook buitengewoon effectief natuurlijk. Dat, ja, dat is dus nou ja. een beetje het probleem. En maar zal dit rapport op een of andere manier invloed hebben... van die universiteiten? Nee, ik denk, dit, dit is, dit is zo'n belangrijk onderdeel geworden... van de Amerikaanse manier van oorlogvoering... en van antiterreurbestrijding. Uh, dat dit voorlopig zal blijven... Uh, er komen er nog komen er allerlei andere uh, uh, factoren bij. En dat is de Amerikaanse bezuiniging op Defensie bijvoorbeeld. He, dat is een goedkoop instrument. Het kost een derde van het inzetten van een straaljager. Nou ja, dan, dan is de keuze voor het Pentagon natuurlijk al snel gemaakt. En daarmee lijkt de discussie voorlopig in ieder geval min of meer afgesloten. Ik denk, ik denk dat de discussie voorlopig afgesloten is... en dat we de komende zes, zeven, acht jaar dit gewoon zullen blijven zien. Ja, daar ben ik wel een beetje bang. Totdat het een keer natuurlijk in zo'n bruidsverhaal, uh, uh, uh, zo'n bruiloft die ja. overhoop geknald wordt... nog een keer heel erg rigoureus vallen. Ja, maar Peter, weet je wat het is? Dat is al een paar keer gebeurd. He, ik, ik haalde net al het voordeel aan waarbij een bruiloft wordt gebombardeerd en er vallen dertig slachtoffers waaronder bene twee belangrijke leiders die samenwerken met de Amerikanen. Um, wat gebeurt er dan? Ja, zeggen de Amerikanen, dat, dat is een dat ongelukje. Dat kan gebeuren. Uh, dat betalen we af. Ja, hoe cru het ook klinkt, er wordt gewoon een schadevergoeding betaald dan. Uh, dat staat, er zijn gewoon regels voor. De NAVO heeft gewoon tarieven. Van, nou, als dat gebeurt, uh, een kind krijg je zoveel, een, een, een schaap krijg je zoveel. En dat wordt afbetaald. Uh, dat is de manier waarop deze oorlog gevoerd wordt. En ik ben ik ben eerlijk gezegd bang dat als je kijkt naar Oman, Mali, dat soort landen. Wat is het andere instrument dat je hebt als Amerikanen? Ja, special forces zou je kunnen inzetten. Maar dan loop je dus wel weer het risico, commando's, dat er slachtoffers bij vallen. Die raid tegen Osama Bin Laden is hartstikke goed gegaan. Maar het gaat af en toe ook heel erg fout met ja, dat soort je raids. Je moet je troepen dan dus op de grond brengen. Dat is een A-logistiek, heel erg moeilijk, Precies. financieel erg moeilijk. En de risico's zijn zeer groot. En de drones, dat is maar een stukje gereedschap. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde defensiedeskundige Chris Klep. Het ging dus over een onderzoek dat drones meer burgerdoden veroorzaken... dan de, dan de Amerikaanse regering wil toegeven. We hebben meer informatie voor u verzameld, kunt u allemaal vinden op onze website www.nieuwsshop.nl. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Vanavond vindt in Den Bosch De bos de pianofinale plaats van het Internationaal vocalistenconcours 2012. Gevolgd door de finale met orkest morgenmiddag. Dat concours dat dit jaar voor de 49ste keer wordt georganiseerd, heeft veel beroemde opera sterren al voortgebracht. Onder wie Ellie Ameling, Thomas Hampson, directeur Annet Andrische won als mezzo sopraan de zangcompetitie zelf in 1975 en kan dus als geen ander getuige van de spanning en de plankenkoorts... het harde werken en de eeuwige roem die lonkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U bent verbonden aan het conservatorium in Amsterdam. Hebt u eigenlijk veel van uw eigen leerlingen... ook naar dat concours eh, zien gaan? Uh, nee, niet zoveel. Dat komt omdat ik... Uh op het conservatorium ingezet ben voor de opleiding theaterzang. Oh, okay. de, en, en ook, ik doe heel veel lichte muziek, jazz. Yeah. Dus uh, er was een waardevolle aanvulling, moet ik zeggen, op mijn En eigen dat kan je daar niet zang. gaan zingen? Nee, dan zou ik een jazzconcours <laughs> moeten <laughs> ja, organiseren. Ja, kan ook nog... Wat wel leuk is. Ja. Ja. Wat hebt u eigenlijk zelf gezongen in 75? Ik uh, had een uh, liedprogramma en, uh, en gecombineerd yeah. met opera. En uh, het, uh, uh, ja, daar won ik eigenlijk op een liedprijs. Een, yeah. En wat, wat, wat, welk lied wat, was dat? Het was het lied van Wolf, du als Land, voor die citronen bloeien. Oh, ja. En daarna kreeg ik een, een uitzending in Vara 1, toen nog, ja. met, vol met mensen. En dat was die echt die zondagmiddagserie. Ja. En uh, ja, daar heb ik toen een recital gegeven. Zullen we even een klein stukje? Ja. ja ah. is nog leuk. 75. Het is een beetje gruizig geworden. Ja, precies, het is, op, ja, het is heel gruizig. Uh, het is nee. ook echt opgegraven. <laughs> nee, maar die, die ruis hoort er wel bij. Ja, vind wel ik wel, ja. 37 jaar geleden. Ja. Maar als je dit nou hoort, denk je, steeds toch was het een goede keuze voor mij toen om dat te doen? Ja, dat is fantastisch, want het helpt je geweldig in de, in de carrière. Als ja. je niet wint, dan, goed, dan, dan rijden de trams ook weer gewoon de volgende dag. Ja. Maar als je wel wint, dan speel je in de kijker. En je krijgt dus, uh, ja, daar krijg je werk op, uh, publiciteit. En ja. het, het, het is heel helpt je. lastig. Uh, je in de kijker te uh, spelen. Want er zijn maar weinig plaatsen, hè? Er zijn maar weinig plaatsen, ja. die wordt ze ook steeds minder, hè. En zeker met de bezuiniging op cultuur... moet je dus echt uh, ja, je best doen om aan het werk te blijven. Dus dan, dan telt kwaliteit. En een van, die, van, de, van de tools van zo'n concours... is dat je de kwaliteit naar boven haalt van de mensen. Het concentreert zich daar bij impresario's, bij pers... bij intendanten van operahuizen... Dus het is eigenlijk een geweldige manier om, om je te presenteren. Wat, wat is een goede aarde? Ja, stel dat je wel iemand zou opleiden, dat zou ook heel goed kunnen, die naar zo'n concours gaat. Wat zou je hem of haar dan aanraden? Het hangt natuurlijk een beetje van de soort stem af, dat begrijp ik. Maar ja. je denkt van nou, dat... Nou, je, moet, je moet eerst kijken, wat is je categorie? Ben je nou echt ja. een oratoriumzanger, ja. zoals ze dat veel kennen... de matthäus of ben je een operatalent? Het wordt allebei gecombineerd met lied. Dus zo'n programma moet je zoeken. Je moet natuurlijk uit de stijlperiode zingen. Je mag niet alleen de moderne mopjes zingen. Maar als er zo'n paar bij zitten, is dat natuurlijk heel leuk. Want wat de... is een modern mopje? Nee, populair. Ja, ja. Ik bedoel, nou in de zin of van allemaal, nee, een Verdi of een Rossini oh, of een Puccini. Ja, of, of Mozart, uh, Papagenio. Ja, Mozart of, hoort er uh, eigenlijk uh, altijd bij. Ja, ja. Omdat dat wel iets zegt over de, hoe je kunt zingen. Maar Verdi en Puccini scoren natuurlijk heel hoog. Maar wij gaan dan toch nog, ook nog een stap verder met Albonberg, met Britten, en Poulenc. En daar blijkt dat de mensen dat heel plezierig vinden om ook naar te luisteren. Ja, maar hoeveel moet je eigenlijk zingen op zo'n concours? Nou, we hebben hele hoge kwaliteitseisen, dus we moeten... Een lijst hebben met 15 repertoire stukken. Oh. En als je alle rondes doorkomt, dan heb je toch al snel 12, 13 stukken gezongen. Okay. Allemaal uit het hoofd, allemaal in de originele taal, originele toon. Hoe, hoe lang toonsoort. duurt dit dan allemaal bij elkaar? Zeg? 14 dagen. Uh, ja. Ja, ze zijn, maar maar komt het dan nou vaak voor dat mensen helemaal uh, in, st <coughs> in stress slaan? Dat hun stem helemaal weggaat? Ja, dat komt voor, maar ja, dat, is, uh, dat is dan jammer. <tie <tie <tie ja. Nou, ja. Nee, nee, maar het is je manifestaliteit. Is dat dan misschien Onervaren. Ook Natuurlijk, natuurlijk. Maar veel, ze hebben zich heel goed voorbereid. En we, hebben bijvoorbeeld, we hadden bijvoorbeeld vijf mensen van onder de 25. Ja. En uh, daar zijn er twee van in de finale zelfs gekomen. Dus dat is fantastisch. Die zijn echt mentaal heel sterk. Ja. Sterk in de techniek en hebben wat te melden. Je moet natuurlijk in de eerste plaats talent hebben, artiest zijn. Dat is het eerste ook voor het publiek. Wat doet het mij? Ja. Ja. En daarnaast, als je in de zaal zit bijvoorbeeld, dan leer je heel veel. Over repertoire. Vaak denken mensen: oh, die klassieke dingen, daar vinden we niks aan. Maar het is eigenlijk, als je er één keer bent, dan raak je verslingerd. Ik, zo is mij ook gegaan vroeger. En is er dan zoiets als een Epke-Zonderland-effect? Uh, dat je dus een uh, extra punten, extra waardering krijgt door iets heel moeilijks te doen? Ja, zeker, zeker. Nou, want er zitten heel veel kenners, dus dat wordt heel goed gezien. Dus als iemand een... En wat is dan moeilijk? Nou, ik zal maar zeggen, een sopraan die een, die een fragment uit Lulu zingt van Berg. Dat is op zich moeilijk. Hm. We hebben een uh, compositie die speciaal gemaakt wordt... Voor het concours. En die iedereen dus verplicht moet zingen. Dus dat is heel interessant. dat, dat is geen voorbeeld van. En daar dan komt moet je je eigen muzikaliteit en techniek. omdat er ook wel een paar dubbele Rietbergers in zitten. Dus ja, ja. daar moeten we het toch over hebben. En uh, ja, dat een grote sprong of grote omvang. of, of heel hoog, heel laag. Epke schrikt heel erg hoor. als u uh, dat de Rietberger uh, noemt. Ja, <laughs> dat, dat is Ja zeker zeker. Hey, maar ik begrijp dat er 250 mensen zich dan melden voor het concours. Ja. Maar er zijn er nu 10, hè? Finalisten er zijn, er zijn er er bekend. Over. En die selectie. Die vindt op YouTube plaats? Niet helemaal. We hebben een deel op locatie. Dus, dus Barcelona, Monaco, Riga, New York, Amsterdam gehad. Okay. Dan uh, doen we YouTube voor degene uit Australië of China... of uh, Rusland, die dan ook weinig geld hebben. Dus er hebben we veertig mogen op YouTube. Het is heel interessant. Er zitten er ook twee van in de finale. Een ja. prachtige Amerikaanse uh, basbariton. Het is heel leuk. We gaan dan met een jury zitten. Ze krijgen drie earls en we, we kijken ernaar. En dat wordt goed beoordeeld. Ik heb één keer gehad dat ik dacht... nou, die uh, mevrouw die zingt, dus, uh, die zingt niet zelf. Dan heb ik haar een briefje geschreven. Wilt u nog maar nooit meer iets schrijven? <lacht> Maar dat werkt die, heel goed. Die, die, die plebekten. En... Ja, zeker. Ja, ja, ja. Geweldig. Ja. En dan staan er nog voor het concours, zoals begin vorige week... hadden we nog 65 zangers ja. voor de voorselectie. Toen zijn we met 65 het concours ingegaan. Daar bleven er 19 van over voor de halve finale. En nu zijn het er nog 10. Ach, zijn er al veel tranen gevloeid? Ja, maar... Uh, we zijn wel een concours, we blijven nog even napemperen, zou ik okay. maar zeggen. Een beetje nazorg is goed, ze mogen blijven, ze mogen hun collega's zien. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een. Er worden vriendschappen gesloten, er vormen zich stelletjes, ze zijn ondergebracht bij gastgezinnen. Dus het is eigenlijk, uh, het is, ik zou zeggen, altijd een harde wedstrijd met een toch wel menselijk gezicht. Dit lijkt ja. me niet een financieel makkelijk haalbaar project met dit soort aantallen. Uh, nou, het is inderdaad uh, niet echt goedkoop. De gemeente Zertogenbosch ondersteunt ons heel goed en uh, de provincie. En verder doe ik fondsenwerving ook. Hè. Dus uh, ja, over twee jaar willen we het vijftigste editie uitbrengen. En dan moeten er extra fondsen komen. Ik wou nog dus, even uh, weten, is het nou moeilijk om met piano te zingen of met een orkest? Eh... Uh, nou, ik denk met een orkest uh, dat moet je gewend zijn natuurlijk. Want je, want je bent de dirigent gaat uh, onverbiddelijk verder. En met piano is het meer het ontwikkelen en presenteren op je vierkante centimeter. Dan komt er veel meer op de zanger af. Hè? Ja. Je moet werkelijk toch de, de, de verbinding tot stand brengen met je publiek. Je moet in je tekst, je moet zorgen dat er één streepje ja. mee loopt. Oh, dan komt die hoge C eraan. Ik moet dat doen, dat die gaat lukken. Dus, en de mensen die in het publiek zitten, die gaan dat dus helemaal meebeleven, ja. die 14 dagen. Ja, en, en die, die, die kennen die veel dat. van die stukken. Hè? Ja, dat ga je dan ook leren. Ja. Morgen is er uh, die pianofinale te zien hè, bij de NTR. Ja, Om 1 uur. 1 uur. En s'avonds de, de, de, met het orkest Hoe was het ook alweer. En nee, vanavond is de pianofinale. Ja. Die wordt morgen om 1 uur uitgezonden ja. door de NTR op Nederland 2. Ja. Morgenmiddag is om 2 uur is de finale met orkest. Dan komen ook de grote opera-stukken ja. aan de bod. Dat wordt rechtstreeks uitgezonden door omroep Maxop. Radio 4. Okay. En maandagavond orkestfinale bij NTR Podium. Oké, okay, dankjewel. Annette Anders. Zometeen gaan we verder met uh, Arthur Jobin onder andere. En het werk van Hella Haase. Tot zo. Samen thuis, samen het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 Dit is Radio 1.